Dit zijn de raven van meneer Walser. U hoort er meer van in het nu volgende hoorspel van Wolfgang Hildesheimer... in de vertaling van Baby Lecbert. Regie Jan C. Hubert. Goedemorgen, meneer Walser. Goedemorgen, meneer Walser. Wat bedoelt u? Ik bedoel, goedemorgen, meneer Walzer. Oh. Oh, ik. ik zou graag willen weten wat daar zo goed aan is. <tie> u slaapt nog. Was het maar waar. En bovendien heeft u een kater. Wat? Een kater. Ik heb gisteravond een paar glaasjes gedronken, mevrouw oh, ja. Borkwa. een paar glaasjes te veel. Ja, ja dat... Au, oh, dat schijnt zo... Oeh. Ach, zeker, u geweten. Ja, ja. De afrekening kwam van de bank. En u dacht natuurlijk <laughs> aan uw arme oom Fabian. Zo is het. Rijkdom maakt niet gelukkig, mevrouw Borkwa. Maar toch wel een beetje gelukkiger dan armoede. U ziet er in ieder geval niet al te florisant uit. Ik voel me ook niet, Florisand. Hier, hier heb u de post. Ja, leg hem op het nachtkastje. Maar voorzichtig, heel voorzichtig. Pas op voor de tocht, u maakt zoveel tocht. Is er iets belangrijks bij? Een telegram. Oh, verder niets, niets opwekkends. Geen geïllustreerde catalogus van Bloemboller, of een geboorteaankondiging. Voel ik een zonde jongen van zeven pond? Dat weet ik niet. Ik lees uw post niet, meneer Walser. Waarom niet? Soms is die echt wel interessant. Zal ik de luik open doen? Ja, ja, ja, maar heel zachtjes, behoedzaam, Zo voorzichtig alsof u, alsof u de graat uit een forel haalt. Ik kan al dat licht ineens niet verdragen. Oh, nee. Het is een mooie dag. U moet er niet voor vanavond loven, mevrouw Berkwaard. Ik heb weer zo'n gevoel. Welke tijd van het jaar is het buiten? Herfst, al een paar dagen. U slaat ja. nog. Ja, dat heb je wel eens gezegd. Als ik geheugen gehoogd van En ik heb daarop geantwoord dat ik wou dat het waar was. Maar ik was al bij het... Bij het ochtendkrieken wakker. Ja, en toen had u moeten opstaan. Zo vroeg, dat is gezond in plaats van. Soms, mevrouw vooral voorals morgens, heb ik het gevoel dat u onder uw zachte, omvangrijke uiterlijk. de onmenselijke kern verbergt van een sergeant-majoor. Onder een omvangrijk uiterlijk kan veel verborgen gaan. Opstaan bij het ochtendkrieken, het idee. In het uur dat de zieken dicht bij de dood zijn en dat de dood veroordeelden sterven. Wat zijn dat voor afschuwelijke gedachten? Nee, laat me waar praten. Wanneer de vliegende slaap ons verlaat als een witte, donzige nevelwolk en wij krampachtig pogingen doen, nog een sliep te vangen, te grijpen, terug te vluchten in de kostbare slaap. Ah, dat is mooi. Ja, hè, ja. Maar ja. ik, ik ben nog niet klaar. In de armen van de slaap zijn wij allemaal engelen. Ik ook. Ik heb van die arme meneer Marinelli, gedroomd. Je moet niet altijd aan die dingen denken. Gedroomd, zeg ik. Niet gedacht. waarom luistert u niet naar wat ik zeg. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Mevrouw Borklacht, kent u dat gevoel als het wakker zijn zo heel langzaam omhoog kruipt in je benen? U bedoelt traumatiek. Hm. Door van geest hebben voor alles een naam. Of jicht. Of verschillende namen. Ik voel het vooral in mijn schouder en in mijn heup. Als ik me buk, dan, dan, dan trekt het hier naar beneden en dan gaat het zo naar. Meneer Borkwart, u bent geloof ik de enige mens die mij van de wijs kan brengen. Ja, in de loop der jaren heb ik misschien wel zo het een en ander van u geleerd. Oh, in elk geval bedoelde ik dat helemaal niet. Nee, ik bedoel wanneer de jonge, frisse dag omhoog trekt in je spieren, de zenuwen spant als de snaar van een cello. Je hart bereikt. Ach, u een dichter moeten worden. Hmm. Sommigen beweren dat ik dat geworden ben. Ze denken dat iemand die alleen buiten woont met niets dan, dan, dan raven en andere gedierte om zich heen. Niets anders zijn kan dan een dichter. Maar dichters die praten niet zoveel als u, meneer ah, Walser. Ach, vindt u, vindt u dat ik te veel praat, mevrouw Borgwa? Ik ben eraan gewend. Maar misschien zou het hier ook anders te stil zijn. Kijk eens, die twee raven op de vensterbank. Vindt u niet dat die, dat die linkse, op Tante Vindifred lijkt? Nee, moet Niet zo over de dode De dode? Ja. Ja, ze lijkt precies op Tante Vindifred. Ze had mooie veren, maar daaronder was ze ravenzwart. Ze zijn geen van alle engelen. U ook niet? Ik ook niet. Nou, zal ik u ontbijt bijna? Ja. Ja, graag. Oei, oh, ja, weet u? Weet u wat ik er meer heb gedroomd? Dat ik een baantje moest zoeken. Stelt u zich dat eens voor? Nou, misschien zou dat inderdaad het beste voor u zijn. Maar nou, dan vraag ik u toch, mevrouw Borkwacht. Waar heb ik dat nou aan verdiend? Heeft u het zo slecht bij me? Nou, het was niet kwaad bedoeld, meneer Walser. Een baantje. Mouwbeschermers om de arm. Broekbeschermers om de kuit. Vrouwenkinderen om de nek. Boterham met kaas in de aktentas... Inktvlekken op het vloeiblad, salaris toeslagen en de demoedige gangende chef. U zou zelf chef kunnen worden. Zie ik daar naar uit, mevrouw Borgwijn? Oh. Oh, dat niet, maar er zijn wel andere baantjes die u zou kunnen nemen. Ik zal u. Ik zal eens wat zeggen. He? Er bestaan geen baantjes die je kunt nemen. De baantjes nemen ons. Voor je het weet is het te laat. En bovendien. Het zou in mijn geval immoreel zijn. Mijn arme oom Fabiaan heeft mij zijn hele vermogen nagelaten. Daar moet u niet aan denken, meneer Wachter. En het zou heel onsociaal zijn als ik een minder kapitaalkrachtige... het baantje zou afnemen dat hij met hard werk heeft veroverd. Zoals me dat dan zo, zo mooi zegt. Wat hebben die raven toch? Oh, Roosie. Misschien hebben ze ons gesprek gehad Over eh, oom Fabian. en over mij, en hij Nee, zo goed kunnen raven niet horen. Mijn beste mevrouw Burkwart, wat weet u van raven af? U bent nooit een raaf geweest. U ook niet? Nee, mevrouw Burkwart. Ik ook niet. Maar uh, laten we over iets anders praten. U wil me toch wel ontbijt brengen? Ja, maar u geeft me de kans niet. Ja. Uh, zei u niet dat het een mooie dag was? Oh, een heerlijke dag. Een dag die geschapen is om. Gaan wandelen? Absoluut. Een dag waarop je het geluk vindt onder zacht, gelende, wilgenbomen, onder werken tussen donkergroene taxishagen met in de verte, drachtig um, roodbond vee tussen de koeren. Het is geen zomer meer, meneer Walser. Het is herfst. En als we een op opstappen, is het winter. Hm. Oh, ja, ja, ja, dat zou heerlijk zijn. Ik hou van de winter. Het fonkelende wit op het dak van de pergola. De zandstenen apollo met een mutsje van sneeuw. En mijn raven. Ja, ik, ik, ik vind altijd dat ze er in de winter uitzien... alsof ze uit een andere wereld komen. Niet uit deze. En zeker niet uit de mijne. Vindt u dat ook niet? Nou, daarover heb ik nog nooit nagedacht, he? Natuurlijk niet. U hoeft toch niet over raven na te denken. Ja, ja, ja, ja. ja. Het moet mooi zijn om een zuiver geweten te hebben. Oh, daar wen je gauw aan. Oh, zeker, zeker, zeker. Weet u, je zou ook gauw genoeg aan een slecht geweten wennen. Als het maar niet telkens opnieuw belast werd. Juist op het ogenblik dat je denkt dat je eraan gewend bent. Ja, wat we daar maar niet over hebben. Uh, hoe laat zei u ook weer dat het was? Ik heb nog niets gezegd, maar het is gauw twaalf uur. Uh, hoe gauw? Nou, als u nog niet gauw opstaat. Ja, dan ja, ja, ja. ja. Ah, ik zal je ontbijt pakken. Misschien wilt u intussen de post doorkijken. als het beslist moet. In elk geval een telegram. Oh ja, oh ja, telegram. Oh. Kom donderdag lunchen. Cosima. Cosima. Zeg, mevrouw maar Borgwart. Ja. Nee, wat, als u nou vandaag nog wilt ontbijten... Mevrouw Borgwart, ik ben bang dat ik het vandaag zonder ontbijt zal moeten stellen. Wat voor dag is het? Donderdag. Ziet u wel, daar was ik al bang voor. Ja, en als u dan niet gauw opstaat... Dan is het vrijdag. Jammer genoeg heb ik hier in mijn hand het bewijs dat uw tijdrekening niet klopt. Het telegram.